In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend bij twee explosies kort na elkaar zeker 21 mensen gedood. Onder hen is ook een journalist. Volgens een Afghaanse functionaris gaat het om een dubbele zelfmoordaanslag. De eerste zou zijn uitgevoerd door een man op een motor. De tweede aanslagpleger was te voet en mengde zich onder verslaggevers die naar de plek waren gekomen vanwege de explosie. De dubbele aanslag in Kabul is nog niet opgeëist. Zo'n 6.000 passagiers die gisteren door de stroomstoring op Schiphol niet konden vliegen, vertrekken vandaag alsnog. Volgens de luchthaven zijn er vandaag vooralsnog geen vertragingen. Verspreid over de dag staan extra vluchten gepland. Gisteren werden zo'n 60 vluchten geannuleerd en waren er veel vertragingen door een storing in het inchecksysteem. systeem Hoe die veroorzaakt werd is niet bekend, maar de problemen ontstonden na een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. En Het streekvervoer ligt vandaag en morgen plat door een staking. Dat betekent dat er vrijwel geen streekbussen en regionale treinen rijden. De bonden zijn boos dat maandenlange onderhandelingen met de werkgevers over werkdruk en loonsverhoging volgens hen niets opleverden. Het weer in de loop van de ochtend trekken de buien via het noorden het land uit. En vanmiddag kan even de zon doorbreken. Er staat een stevige noordoostenwind en het wordt tussen de 13 en 16 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. En morgen vooral in de ochtend nog nat en het is dan vrij kil. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Ja, ja, ja, ja.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 One blink post range that beam. Uh, uh, If it goes a Million, that's me. me. I was getting moolah, baby. Deze van uh, Camilla Cabello, die hoor je zeker vanavond ook weer loskomen in de Breakdown. De 40 beste platen draaien we dan, uh, gepresteerd trouwens uh, door collega Mike Bule in de eigen hitlijst van CFM. We hebben het over Camilla Cabello als eerste en het zo weer van drie uur. Dat was Havana. Ja, uur twee alweer Robert-Jan. En wat gaan we nu twee allemaal doen? Nou, dat betekent dat het laatste uur van de open KNRM dagen... bij Beats Club 10 is ingegaan. Dus als u daar nog wel wat van wilt zien en meemaken... dan uh, wordt u bij deze verzocht om zich als de uh, de spoed... naar Beats Club 10 te begeven... om uh, te kijken naar alle activiteiten van de KNRM. Uh, ja, racegeweld ook uh, dit weekend op het circuitpark Zandvoort... tijdens de Trophy of the Dunes. Vandaag en morgen vele mooie raceklasses uh, te bewonderen... op het circuit Zandvoort. En de Kids Adventure Week is vandaag ook uh, een volle uh, activiteitenagenda... losgebarsten. Wij gaan de uh, formeel rondklok van half vier... de evenementenagenda met u doornemen. En uh, de kwalificatie van de Formule 1... en dan hebben we het over de, de circuit Baku in Azerbeidzjan. De kwalificatie is zojuist om drie uur van start gegaan... en de eerste uitvaller is al bekend. En, nee, het is uh, van Haas Grosjean met een opgeblazen motor...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 I'm driving so En als je dan via de hoofdtelefoon Want naar CTV Wim luisteren, zonder, bent, dan moet hij gewoon even wat harder, hè? Albert Jan. Ja, bij zeker. deze plaats. Ja, zeker. Door de Gerspadoel doel in zo bijzonder. Hoe gaat het met ver trouwens? Nou uh... Verstappen, iedereen heeft nog geen één tijd staan. Nog geen één tijd? Nee, omdat er natuurlijk een, rode, een gele vlag was, situatie was. Waardoor iedereen van zijn gassen moesten staan. Dus maar waarom staat hij vierde? Hè? Ja, hij had de vierde tijd, maar de nieuwe tijd is nog niet. Het is allemaal afgebroken. Oké, okay, oké, okay, dus, oké. Okay. Door die gele vlag situatie. Dus alleen Vettel op dit moment de tijd neergezet. Nu, Vettel en Rijkonen. Uh, Rijkonen 1, Vettel 2. Oké, okay, de kwalie, we houden hem voor je in de gaten. Hier bij ZFM, hier is Spargo. Het was een uh, Nederlands groepje, ze noemden zichzelf Pargo en UMI was uh, een van hun grote hits. En natuurlijk ook deze, de One Night Fair. Ja, we volgen de kwalificatie uh, daar uh, in uh, Azerbeidjan. En uh, ja, Max Verstappen die staat uh, momenteel op P2 tijdens de kwalificatie. Hij, hij, moet, uh, een tiende, uh, of, uh, hij heeft een tiende achterstand achter uh, Kimi Räikkönen die op dit moment op P1 staat. Goed, terug naar Zandvoorts nieuws in het kort. Allereerst deelden wij vorige week al mede dat de passage weer wordt gepimpt. En daarnaast zijn de werkzaamheden aan het Van Venemaplein... eindelijk ook weer hervat. Door omstandigheden heeft de renovatie enkele maanden stilgelegen. Aannemer de B wegenbouw is begonnen met het herstel van de trap... aan de oostzijde achter het Dolfirama. De herinrichting van het Van Venemaplein... betreft het dek van de parkeergarage onder het plein de aansluiting met de boulevard en de trappen naar de burgemeester van Venema Plein. Tijdens de werkzaamheden blijven zowel de garages... als de parkeerplaatsen op het burgemeester van Venema toegankelijk. De werkzaamheden op het dek worden in verschillende fases uitgevoerd... en vinden allereerst op het dek zelf plaats. In de laatste fase wordt ook de boulevardzijde voorzien van natuurstenen en trappen... De opening van de nieuwe Van Venemaplein vindt naar verwachting eind juni dit jaar plaats. Dat gaat een heel mooi feest worden, een vernieuwde boulevard daar zo vlak bij het uh, Bellis Hotel hier in Zalfort. En Hier zijn en zoek. Het blijft gewoon een feestje om de gauw oude muziek te draaien bij Siogem. Zalford op zaterdag bij je tot haar vijf uur vanmiddag. Joris het en zoet trouwens in uh, Swinging on the Star. Nou, Q1 zit er bijna op, met Max nog steeds op uh, P2 dus. Nou, die is hier makkelijk doorgekomen, hè, die Q1. Straks veel meer over de kwalificatie en andere nieuws bij Zalford op zaterdag. Maar eerst Milan Meskens.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 En ook Nederland verovert deze Milo Miskens... met zijn nieuwe single Stone Cold Liar. Ja, Max dus op P2 eh, tijdens uh, Q1. En uh, P1 was er voor Raikkonen, hè, volgens mij Albertje. Uh, ik heb het even niet gevolgd. Oh, okay, maar ik okay. weet wel wie eruit zijn. Ja. Gasly, Stroll, Eriksen, Marques en Grosjean. Ja, er was vast eentje het haasje. En dat was uh, Grosjean. Ja, dat dacht ik al. Geploft botertje. Zo is het. Goed, een drietal korte berichten. Allereerst, eind maart woedde er een velle brand in een vakantiehuis op de camping De Branding. Daarbij werd gemeld dat één persoon was overleden. Maar de politie kon niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Inmiddels is er een DNA-onderzoek gedaan... en daaruit kon de identiteit van de overledene worden vastgesteld. Het blijkt een man van een 47 jaar te zijn geweest... die door koolmonoxide om het leven is gekomen. De politie sluit uit dat het om een misdrijf gaat. Nu het steeds beter weer wordt... is het wandelen van veel mensen op het strand... en het eh, wandelen weer veel mensen op het strand... en nemen vaak hun hond mee. Maar weet u dat in de periode van 15 maart tot 1 oktober... er tussen 9 uur s morgens en 7 uur s avonds... geen honden op het strand mogen komen... Alleen tussen 7 uur s'avonds en 9 uur s ochtends zijn de honden in deze periode op het strand welkom. De eigenaar van de hond is uiteraard altijd verplicht om ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk verwijderd worden. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 bent u van harte welkom voor koffie en een gezellig praatje, mensen ontmoeten en nieuwe vrienden maken. De kosten zijn 1,50 euro voor twee kopjes koffie en wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. En de eerste keer is gratis. Kom gewoon eens binnenlopen, u bent van harte welkom. Locatie: Wijksteunpunt de Blauwe Tram Louis David Carré 1 te Zandvoort Al, hier. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 Lekker een bakkie doen en gezellig. Klessen, bessen en praten met vrienden en kennissen. Dankjewel Albert-Jan. Jawel, heel raar. Als het druk is op het strand is er geen hond te bekennen. Nee. Ja, dus overdag. Nou, lekker is dat. Vanaf 7 uur s'avonds mag je wel weer gewoon... Uh, met, de, met de hond richting het strand van Zandvoort. van de oude silver van Player. Ja, dat is heel veel jaren geleden. Wat player daar een uh, groot hit mee hier in Nederland. Baby Come Back, ditmaal in de uitvoering van Lisa Stansfield. En die dame ken je weer van de hit All Around the World van alweer een aantal jaren geleden. Hier is Sia en Zijn. trying to be in there. Not trying to be cool. Just trying to be in there.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 Let's make love tonight. Make.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 voor alle Formule 1 uh, liefhebbers die op dit moment naar de radio zitten te luisteren. Ook wij volgen de kwalificatie en uh, ja, op dit moment staat uh, Max in Q2... met nog bijna negen minuten te gaan in Q2 op een tweede plek. En uh, Rijko uh, nog steeds als eerste volgens mij, als ik het even snel uh, zag uh, in beeld. Bottas. Oh, Bottas, oké. Okay. Bottas 1, Verstappen 2 en Vettel 3. Maar die bocht, die ene bocht... Ja, die, die, die hele bocht. Hele, gaat, bij één speciale bocht, de luisteraars, gaat, gaan ze steeds allemaal de mist in... waardoor ja. de zaak weer even stilgelegd wordt met een gele vlag. Ja, het is nog een paar seconden, maar die ronde ben je wel kwijt. Maar goed, vooralsnog uh, verstappen op een uh, rustgevende tweede plek. Oké, okay, niet meer rijden even, gewoon <lacht> naar Q3 doorgaan. Even wachten. De Agenda. Goed, uh, nou, zoals ik al zei, uh, vandaag is dan de, de Kids Adventure Week van start gegaan... Want tijdens deze meivakantie, nog tot en met 5 mei, hoeven de kinderen in Zandvoort zich nooit te vervelen. Daar zijn namelijk de kinderen de baas tijdens de Kids Adventure Week. Hou je van vieze, creatieve, leuke, stoere, gekke of toffe activiteiten, dan is de, de Kids Adventure Week echt iets voor jou. En er is namelijk zoveel te doen en voor iedere wat wils. Ben je benieuwd wat er allemaal te doen is en te beleven is? Kijk dan uh, de, tijdens de Kids Adventure Week. Ik ga dan even naar de website www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Ongetwijfeld is er een activiteit bij waarvan jij zegt... Van, nou, daar wil ik graag heen. Bij sommige activiteiten is voorinschrijving gewenst... Maar gaat, nogmaals, ga even naar de website en kijk, zoek iets leuks uit. En doe mee en actief mee aan de Kids Adventure Week: www.kidsadventureweek.nl. Nog tot en met 5 mei. Zoals al in het eerste uur aangegeven vandaag en morgen de Trophy of the Junes. De Trophy of the Junes is een uh, rijkelijk, uh, rijkelijk autosportweekend met grote diversiteit aan deelnemende series. Tijdens deze 2018-editie vormt het bijzondere Marshall Albus Memorial Trophy weer een van de hoogtepunten met volop close racing van formulewagens... en zijn de reuzen van de Dutch Truck Racing weer van de partij. Dat allemaal vandaag en morgen op de, tijdens de Trophy of the Dunes... uiteraard op circuit Zandvoort... aan de burgemeester van Alphenstraat nummertje 108. En het programma morgen begint alweer om 9 uur... en loopt zelfs door weer tot 5 uur morgenmiddag. Dan is er morgen ook tijd voor de Zandvoortse Heldenplein. De hulpdiensten tonen hun materiaal op het Badhuisplein. En dat is van morgen van 12 tot 3 uur. De Zandvoortse Heldenplein. Hulpdiensten tonen hun materiaal op het Badhuisplein van 12 tot 3 uur. En morgen is er ook weer een huiskamerconcert van de Stichting Studio Anthony. Oosterparkstraat 44. En dat begint om 4 uur morgenmiddag. En dan op 2 mei tot 1 juli neemt Mart Visser, couturier Mart Visser, neemt het de zaak over. Het raadhuis van de gemeente Zandvoort is van 2 mei tot en met 1 juli 2018... het exclusieve domein van Mart Visser. Twee maanden lang zwaait de couturier en kunstenaar de scepter in het historisch raadhuis van de Badplaats... en het naastgelegen Zandvoortsmuseum. Burgemeester Nick Meijer van Zandvoort draagt op 2 mei... de spreekwoordelijke sleutel van het gemeentehuis... tijdelijk over aan Mart Visser. Het zijn voor de Mart Visser, de take-over. Gedurende de periode van twee maanden... stelt Mart zijn tentoon in het oude raadhuis... Het Zandvoortsmuseum wordt volledig gewijd aan de kunst van de beelden en kunstenaar. Nogmaals, vanaf 2 mei tot en met 1 juli, Mart Visser, de Takeover. En uh, voor meer informatie, kijk even op de website van uh, het Zandvoorts Museum, www Zandvoortsmuseum, www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En op 6 mei, van 10 uur s morgens tot 5 uur, is het weer de tijd voor de voorjaarsmarkt. Meer dan 300 kramen zullen op 6 mei en een scala van straattheater... moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland... speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid... tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat 6 mei... Eh, weer vol met kraamvis in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Ook al bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaarmarkt mee... Om Gekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig stemmen. Dus uh, niet getwijfeld op 6 mei van 10 uur tot 5 uur de voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. Meer informatie over de voorjaarsmarkt en over alle andere grote markten kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortpromotie.nl. Www ook op 6 mei is het tijd voor de JAP-fest. De toerenbegrenzers draait op 6 mei 2018 overuren tijdens het JAP-fest... waarbij de stoerste en krachtigste Japanse performance cars naar Zandvoort komen. Een mooi programma met Dutch Time Track Attack... Street Legal Drag Races in de Quarter Mile Best of Show Contest... en nog veel, heel veel meer. Meld je nu aan voor een van de activiteiten... of bestel je tickets in de voorverkoop met een forse korting. Ga daarvoor naar www.402automotives.com www Maar kijk ook even op uh, www.japvestzandvoort.nl www.japvestzandvoort.nl Dat allemaal op 6 mei. Entree 18 euro. En voor de liefhebbers van oude auto's alvast... Ja? pak de agenda. 12 en 13 mei is het weer zover. De Historic Zandvoort Trophy. Fans van klassieke auto's en motoren en liefhebbers van historische raceseries kunnen volop genieten van de historische Zandvoort Trophy. Meer informatie over dit programma en tickets volgt op een later moment... maar u kunt het allemaal even gadeslaan op www.circuitzandvoort.nl... want de kaarten zijn inmiddels te koop. www.circuitzandvoort.nl Liefhebbers van historische races en historische klassieke auto's... 12, 13 mei, Historic Zandvoort Trophy op het circuit Zandvoort. Nou, de komende twee weken weer voldoende te doen hier in Zandvoort. En de evenementen kan je ook nalezen uiteraard op de eigen app van ZFM. Download hem nu mocht je hem nog niet hebben in de Play Store, App Store of de Windows Store. Gewoon even kijken onder ZFM Zandvoort. Ja, trek je toch een beetje, die Q2 uh, al met jou. hoor allerlei uh, rare geluiden bij jou vandaan komen. Ja, ik, had, ik had al een lijstje gemaakt van uh, dit zijn de afvallers. Maar ja. dat kan je niet doen. Dat blijft tot de laatste, de laatste ronde blijft spannend. Want ik had Rijkonen bij de uitvallers staan. Maar die, staat, nou, die heeft nu de snelste tijd neergezet. Klopt, Rijkonen 1, Bottas 2 en 3. En 3, uh, mag ze stappen? Kijk, dat Kijk, bedoel ik. Dat, bedoelen dat bedoelen we. Bedoel ik. Goed, nog één uh, Q te gaan. En dan weten we wie er morgen op Pool staat. En uh, de wandelkeuze is ook al duidelijk, hè? Want uh, de die waar je de Q2 mee rijdt... die moet je gebruiken als je start voor de race. Oké, okay, dan wordt het uh, de Supersoft voor uh... super Max. Max. For Max. Hey, klopt. dat is verrassend. Hier yeah. zijn de B-52's en de Love Shack. If you see, Ja, het blijft gewoon een feestje om deze plaat te draaien. We gingen terug naar 1989, begin 1990. En dat was ook meteen de beginperiode voor uh, CFM sandvoort Toen zijn wij hier begonnen als uh, lokale radio, 28 jaar geleden. De single van de b 52, nou, die uh, refereert nog een beetje uit uh, die tijd. Dat was de Love Shack. Ja, zojuist om half vier hoorde je de evenementenagenda... En uh, ja, daarbuiten gaan we ook nog uh, aandacht besteden aan uh, 4 mei dodenherdenking en uh, 5 mei herdenkingsdag natuurlijk. bevrijdingsdag programma... moet ik zeggen. Bevrijdingsdag, ja klopt. Allereerst het programma voor de dodenherdenking op vrijdag 4 mei. Om 12 uur is de herdenkingsbijeenkomst bij het Joods monument... inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de J. van Heemskerkstraat... en de Dr. J. G. Metzgerstraat. Tijdens de plechtigheid wordt het verkeer door de politie op een afstand gehouden. En om 7 uur start de speciale herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk. Het gemeentebestuur Zandvoort nodigt alle Zandvoorters, inwoners van Zandvoort uit... tot het bijwonen van deze plechtigheid. En om half acht begint de stille tocht. De looproute is vanaf de protestantse kerk op het kerkplein... via het raadhuisplein de haltestraat uit... en daarna oversteken en de verlengde haltestraat inlopen... over het spoor en vervolgens de Vondellaan in. Aan het eind van deze straat rechtsaf de Van Lennepweg in en hierna rechtdoor lopen naar het herdenkingsmonument... aan de rotonde van Lennepweg-Linneusstraat. De kerkklokken luiden van kwart voor acht tot dertig seconden voor acht uur. En vanaf acht uur is het twee minuten stilte. Na de stilte brengt de trompetist de laatste post. En om drie minuten over acht is de officiële bloemlegging... en volgt een declamatie. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen... En de zeeweg is vanaf 6 uur die avond afgesloten... wegens de dodenherdenking van de gemeente Bloemendaal... is de zeeweg vanaf 6 uur s'avonds afgesloten... in verband met de stille tocht naar de begraafplaats in de Duinen achter de zeeweg. Het verkeer zal moeten uh, wijken via de Zandvoortse Laan. U kunt dit, uh, deze agenda uiteraard terugkijken, uh, teruglezen in de Zandvoortsoekrand. En natuurlijk ook op de website van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. En na 4 mei komt uh, 5 mei en dan hebben we traditioneel een vossenjacht. Oké, okay, ik blijf lang thuis geloof ik dan maar. Want die is om 10 uur s morgens en die begint op het Kerkplein. En uh, een rondrit met militaire voertuigen is mogelijk van 11 tot half 2 ook op het Raadhuisplein. En smiddags is het de traditionele 55-plus bevrijdingsbingo. En die begint om half twee en duurt tot half vijf in gebouw De Krocht. Meer informatie over 4 en 5 mei, het programma. Nogmaals kunt u terugvinden op de website van de stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. We gaan weer een plaatje draaien. Hier zijn de Temptations.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 What is the feeling?